Hoe ga ik het allemaal kwijt? Hoe krijg ik die rommel allemaal weg? Wat loop je te mopperen, Maartje? Wat loop je te mopperen? Oh, Kasper, moet je nou toch eens zien wat een rommel. Allebei de vuilnis maar zijn vol en betalen we ook. Waar moet ik dit nou allemaal weer laten? Kom, kom, kom Maartje. Je hebt toch ook nog plastic zakken? Ja, jij hebt gemakkelijk praten. Maar er staan nog vijf vollen in de schuur. Oh, dan kan het toch wel een zesde en een zevende bij, Nee, dacht ik zo. nee, nee, jongen, dat kan nou juist niet. De schuur is ook al helemaal propvol. Oh, dat is vervelend. En wanneer wordt het huis vuil opgehaald? Ja, dat weet ik niet. Dat weet je hier nooit. De ene keer komen ze op maandag, de andere keer komen ze opeens weer op woensdag. Je kan hier nooit een, vast, een, een touw aan vastknopen. Ze zijn nou in ieder geval een hele week al niet geweest. Jongen, jongen, jongen. Tja, een mens kan problemen hebben, hè, maar... je ja, zeg dat wel, Caspar. Jullie gooien maar oude rommel weg bij de vleet en ik moet maar zien dat ik het, het huis uitkrijg. Ja, ik heb met je te doen. Ja, ja, ja, dat zeg je nou wel. Maar ik kan in je gezicht zien dat je er geen s'nachts van meent. Oh nee? Nou, let maar eens op. Ik ga de zaak meteen met de professor bespreken. Ja, bespreken, bespreken. Daar schiet ik nogal veel mee op. Ja, misschien weet u er wel een uitvinding op. <laughs> nou, dat zou dan wel weer een hele mooie uitvinding zijn. Dat weet je nooit. Maartje, heeft de professor jou ooit teleurgesteld? Och. Nou, zie je wel. Ik ga meteen met hem praten. Je hoort van ons, Maartje. Let op mijn woorden. Nou, ik hoop het. Ja, dat is nou weer eens een, een aardig probleem, Kasper, wat je me daar vertelt. Ja, professor, vindt het ja, niet... Ja, ja, ja. We moeten dus iets zien uit te vinden, hè, waarin Maartje onbeperkt een huisvuil kan weggooien. Ja, ja. ja. ja, maar, ja. Maar, maar dan moet het ook meteen helemaal weg zijn. Ja, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, nou, kerel, moet ik eens even denken, hoor. hè? Ja. Even denken, denken, denken, denken, denken. ja. Ja, ik weet het, nee, nee. Ik weet het. Wat dan? Een verdwijnkist. Een... Ja, maar, <laughs> hoe, hoe bedoelt u dat? Simpel. <laughs> ik, zie, moet luisteren, ik, ik, ik zie zo in mijn gedachten een kist. Ja. U dus voorstelt een, een kist? Waarin je al je oude rommel kunt gooien. En zodra het in die kist is, ja. is het verdwenen. Ja, dat zou natuurlijk prachtig zijn, professor. Maar zou u dat kunnen uitvinden? Nou, is ons ooit wel eens iets mislukt, Caspar. Nee, huh? nee, niet dat ik weet, professor. Alsjeblieft. Dan zal ons dit waarachtig ook wel lukken, zeg. Ja, we kunnen in ieder geval proberen eraan te beginnen. Hè? Zo is dat, ja. Ik, ik weet wel ergens een goede kist. Prachtig. Zee, ja, ga, ga die dan maar even gauw halen. En, en dan is het meteen al een mooi begin. Hè? Oh. Ja. Daar waar de molens staan. Tussen het ruisend graal. Holland. Oh, ik vind je zo. Nou, professor. Moi. Ik vind dit. Hé? Je laat de moertje laat... Ja, je laat, je laat de moersje vallen. Oh ja, goed nee, niet hoor. Nee, professor, He? ik meen het. Ik meen het. Zo. Nou ja, maar. Kijk je er de vieze handen van, hè? We weten nog niet of hij het doet, hè? Hij ziet er wel aardig uit zo, maar uh, hij moet het natuurlijk eerst ook nog doen. Nou, dat kunnen dat we nu toch, toch even de... gaan proberen? Ja, dat was ik juist van plan. Heb jij je. Uh, Iets wat we kunnen weggooien? Uh, ja, ja, professor, ja, hier zie ik al iets Wat Was dat, was dat? Oh, een stukje hout. Ja, ja daar kunnen we wel, wel meer mee beginnen, zeg. nou. Nou, let op Caspar. daar gaat hij. Alsjeblieft, Caspar. Het is verdwenen. Spoorloos verdwenen, mogen we wel zeggen. Het is fantastisch, professor. Het is, het is geweldig. Ho, ho, ho, ho. Niet te vroeg juichen, Caspar. Nee, dit was alleen nog maar een simpel stukje hout. Maar er zijn nog meer dingen die je weggooit. Ja, uh, oh, hier, hier heb ik nog een oude soeferdraaier. Ah, ja. Die gebruiken we toch niet meer. Ah, ja, ja, ja. Dat is plastiek en metaal. Ja, lekker. Zullen we zien of die het daar ook mee doet? <lacht> Ja, professor, dit is als sneeuw voor de zon verdwenen. Ja, het, het is toch wel een vind ik, moet ik zeggen. Nee, Probeert u dit nou eens? Wat is dat? Ja. Was... Dit is glas. Oh, een flesje, ja. Oh, dat zal je ook wel doen, denk ik. Ja. Wat zei je? <laughs> nou, ik geloof dat we Maartje hiermee wel van haar problemen verlost hebben, professor. Ja, ja dat dacht ik ook. Ja, ja. Zeg, zullen we het er eventjes naar toe brengen? Ga, ga, ga, ga, ga. Hier mocht op niet zitten. Daar mocht op niet niet staan. Zo, Hier Maartje. mag het op hetje niet. Litten. Hallo. Ja. Prefice. Maartje Kallas, stel eens even. O, is zie hierheen? Zich, kijk eens wat we hier voor je hebben, zeg. Ja, wat? Een oude kist? Hou weer, oude rommel. Ach, wat moet ik het toch allemaal laten, professor? Wat denken ja, maar, jullie van? dit is geen oude rommel. Dit is een verdwijnkist. Die heeft de professor juist voor jou uitgevonden. Een verdwijnkist? Hm. En wat moet ik ermee? Ja, wat de naam al zegt, het is een kist waarin je alle oude rommel kunt laten verwerken. <laughs> In zo'n kistje ja. zeker. Nou, ik heb wel tien van zulke kisten nodig. Misschien wel twintig ja, zelfs. Maar, maar als ik nu even wat zeggen mag, maar het, het is zoals Kasper, het zegt wel Maartje. Let nou maar eens even op, geef, geef me die maar eens aan Kasper. De ja, Maar he? ja, moet jij eens zien wat er ernaar gebeurt. Wat, stil nou maar even. Ostop. Dankjewel mijn jongen, dankjewel hoor. Hé, wat ga je... Ja, ja, ja, dat kan ik ook, zeg. De vuile boel vanuit het ene ding in en het andere gooien. Ja, ja. Maar er gebeurt nog meer. Ik denk je, ja, let maar eens op. Nou, ik ben benieuwd. Oh. Oh, is Alsjeblieft. De hele inhoud yeah, van het medaalhammer is, nice. is weg. Oh, oh, oh, oh, oh yeah. nee, maar hoe is dat nou toch mogelijk? Ja, professor. Dat begrijp ik zelf eigenlijk oh. ook niet zo goed, maar het gebeurt, dat zie je. En, en kun je daar nou alles in weggooien? Ja, alles: hout en glas, oh. metaal, plastic, alles. En raak die kist nooit vol. Nooit, Maatje, nooit. Nou, nou, ik moet zeggen, dat is weer eens een heel praktische uitvinding van jullie hoor. Dank je wel, Maatje. Echt waar? Ja. Nou, dan zullen we al die andere uitvindingen maar vergeten. Ah, oh, nee, nee, nee, nee, professor, dat bedoel ik niet. Maar hier ben ik tenminste weer eens reuze mee in mijn sas. Ik ga er meteen al mijn plastic zak in leeg gooien. Goed zo Maartje, dan zal ik je er wel even bij helpen. Oh ja, graag Caspar, als je wilt. Oh, Caspar. Wat is het, jongen? Wat kom je doen? Oh, dat klinkt nogal vriendelijk, zeg. Ja, ik heb het druk, dat zie je toch. En als jij dan zo om me heen loopt te draaien, dan heb ik altijd het idee dat je iets met me probeert uit te halen. Nou, ik heb inderdaad verschrikkelijk veel zin om een grap uit te halen. Nou, zie je dan nou wel? Maar toch niet met mij, hoop ik, hè? Nee, nee, met de professor. Jongen, zou je dat nou wel doen? Die mannen hebben toch al zo druk. Een klein onschuldig grapje kan toch geen kwaad? En wat wou je dat doen? Als een professor mij straks roept, moet je zeggen dat ik een verdwijnkist ben gestapt. Oh, waarom? We staan voor aardigheid dan. dat weet ik niet. Moeten we maar afwachten. Oh, nou ik kan het niet bepaald leuk vinden, Caspar. Oh, daar komt hij. Daar komt hij. Ik stop me achter het gordijn. vooruit dan maar. Kaspar, hallo. Ik zeg oh. oh, oh Maartje. Maartje, weet, weet, weet jij misschien waar Kaspar is? Ja, dat Professor, ik heb Caspar net in de verdwijnkist zien stappen. O oh, ja, wat zeg je maar nou? In de verdwijnkist? In de verdwijnkist, professor. In de, in, ja. Dat is vreselijk, dat is rampzalig. Ach, professor, die komt toch zo weer terug? Terugkomt, je lief, denk je nou toch eens even na? Het is een verdwijnkist. Hoe moet je daaruit nou ooit weer tevoorschijn komen? Ja, Hoor eens, professor, dat weet ik huh? ook niet. Maar Caspar oh. zal het wel weten, want oh. anders was hij er niet oh. in gestapt. Ja, nee, wat een catastrofe. Wat moeten we daar dan nou toch aan doen? Wat moet, hè? Ik moet hem onmiddellijk achterna. Ik moet weten wat hem overkomen oh, professor, is. Professor, professor, wat gaat u Dopen dat papa! Oh, oh professor! Caspar! Caspar! Caspar, de professor is in de verdwijnkist gestapt! Alle mensen. Oh, jij ook met je akelige grapjes. Ja, kan ik het helpen? Ik kon toch niet van tevoren weten dat de professor ook in de verdwijnkist was gestapt? Ja, stappen? maar jij bent er toch niet ingestapt? Nee, maar, maar dat wist de professor oh, toch niet? Oh, oh, wat moeten we nou toch doen? Hoe krijgen we die professor nou ooit weer terug? Oh, het was toch zo'n verschrikkelijk aardige man. Nou, kom, kom, kom. Maar ja, aan al dat gejammer hebben we niks. Daar kopen we niks voor. Nee, we nee. We moeten de professor weer, weer terug zien te krijgen. Ja, hoe? Weet jij het? Nee, nee, nee, ik niet. Nog niet tenminste. Daar moet ik eerst eens even goed over nadenken. Nadenken, nadenken. Daar schieten we toch zeker niks mee op. Je moet iets ja, doen, ja, jongen. Ja, rustig. Nou maar, rustig. Eens even denken. Oh. Uh, uh, ja, ja. ja, daar heeft de professor natuurlijk niet aan gedacht. Wat bedoel je? Nou, kijk, je gooit wel eens een keer iets per ongeluk weg, hè? Ik bedoel, ja. iets, iets wat je eigenlijk nog niet had moeten weggooien. Ja, ja, ja, ja. Nou, ja. normaal zoek je dan dat even terug in de vuilnisemmer. Maar dat is bij die verdwijnkist natuurlijk niet mogelijk. Oh, nou een hele ontdekking, ja, dat moet ik zeggen. Stel nou even. Kijk, de professor had dus eigenlijk een verdwijn- en verschijnkist moeten ja, uitvinden. Ja, maar daar hebben we nou niet zoveel aan. Ja, ja, toch wel, toch wel. Want als ik nou eens probeer die verschijnkist uit te vinden... Dan hebben we misschien een kans de professor terug te krijgen. Caspar, oh, zou je denken? Ja, ja, dat weet ik niet, maar ik, ik zou zo gauw ook niks anders kunnen bedenken. Uh, uh, zou jij eigenlijk niet beter de professor achterna kunnen gaan? M maar laat je verstand nou toch eens werken. Ja, maar dat doe ik toch zeker, jongen? Dat doe ik altijd al. Ik heb je meteen al gezegd dat ik het geen leuke grap vond. Ja, ja daar hebben we nou niks meer aan. Ik ga nu meteen aan die verschijnkist Ja, ja, ja, ja, jij schiet maar op, schiet maar op. Ja, ik belde... Nee, ik, ik ben bezig. Ja, ja, ja, ja, je bent al meer dan een uur bezig. Ja, ja, Maartje. Keulen en Aken zijn ook niet in één dag gebouwd, hè? Nee, nee, nee, nee. Maar wie weet wat er ondertussen allemaal met die arme professor is gebeurd. Geduld, nou maar, Maartje, geduld. Ik doe mijn uiterste best. ja Je had eerder moeten nadenken, jongen. Voordat je aan die rare grap begon. Ja, ik weet het, hoor. Ik weet het. Uh, uh, ge geef me die schroevendraaier eens even aan. Welke, welke? Die? Nee, nee, die, die daarnaast. Oh, ja, dank. ja, alsjeblieft dan. Zo, eventjes deze. Twee schroefjes aandraaien. Ja, en is hij dan klaar? En, nou, bijna, Maartje, bijna. Oh, en Caspar, en, en doet hij het dan ook? Dat zullen we moeten hopen, Maartje. Oh, oh, een mooie boel is het. Oh, arme professor. Wie weet, wie weet loopt het allemaal nog wel goed af, Maartje. Ja, ja, ja, ja, dat is wel te hopen, jongen, voor jou. Zo, zo, zo, dan nou is hij wel klaar. Ja, nou, zullen we dan maar? Oh, graag. Hoe eerder, hoe liever zelfs. Caspar, hoe, hoe, hoe werkt dat ding eigenlijk? Ja, dat, dat weet ik ook niet precies. We zullen eerst maar eens kijken of er iets uit verschijnen wil, hè? Ja. Let op. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja daar komt dat, Maartje, daar komt dat. Daar verschijnt ja. iets. Ja. Oh. Een leeg blik nee, van nou ja. de appelmoes. Ja, het is natuurlijk gewoon in ieder geval iets, hè? Ja, het begin. Ja, ja, ja, maar waar zal het eind zijn, jongen? Een huis vol rommel en geen professor. Ja, dit, Maartje, niet zo pessimistisch. Nou, let op, we proberen het nog een keer. Ja, ja, ja, daar komt weer wat. Ja. Ah. De koude aardappelen van gisteren. Oh, zo kunnen we doorgaan tot ja. van ons wegen. Ja, uh, wacht even. Wacht even, ik weet wat ik doe. Ik zet er een, een alfabetische schijf op. Al de, de, de, de, wat is dat voor nou, een ding? Daarmee kunnen we de kist instellen op een letter van het alfabet. Bijvoorbeeld op de letter P van professor. En, en dan kan het niet anders of vroeger of later moet de professor verschijnen. Hè? Oh, ik moet het eerst nog eens zien. Ogenblikje hoor. Gaat het, jongen. Ja. Zo, dat is het wel. Uh, ja, nu even de P kiezen. Uh -huh. Ja. Zo, en uh, nu maar op doorgaan zetten. Dat lijkt me het best. Ja, dat, nou, maatje, Nu moet het toch gauw gebeuren, hoor. Ja. Eén lichtpak. pak. En een leeg pak. En één leeg pak. Oh, en nog een leeg pak. Heel interessant hoor. Oeh. Oh, wat, wat hebben we? Nee, een halve pannenkoek. Een perenstroop. Nog een pannenkoek. met pruimenstroop. Pepermuntpapiertjes. Een perenschil. Een pleister. Oh, een oude pollepel. Een oude portemonnee gebroken pot. Uh, nou, maartje, dan moet de professor nou toch wel ieder ogenblik komen. Ik help het je hopen, jongen, want anders... Oh. Uh, kijk, kijk. nee, een stompje potlood. Oh, weg! Uh, oh, de de, de, de prij van gisteren. De zesboot. Ja, ja, maartje, ja. Kijk, daar is hij, de professor, ik zie zijn hoofd. Oh, oh, oh gelukkig. Oh. Oh, oh, oh. Zo, zo, zo. Professor. Hallo, hallo. Wat... Oh, professor. Wat, wat is dat allemaal? Wat staan jullie er maar de raar aan te kijken? Zeg. ik ben toch He? zo blij dat u terug bent. Oh, terug? Oh. oh ja, ben, ben ik dan weg geweest? Ja, professor. Professor. Ach, kom nou toch. U, u bent toch in de verdwijnkist gestapt? Oh, je ben ik in de verdwijnkist gestapt? Ah. Oh. Hoe is dat nou mogelijk? Oh ja. Ja, nou herinner ik me plotseling weer. Ja, ja, ja. Maar hoe kom ik dan hier zo plotseling weer terug? <lacht> nou, dat zullen we ja. u een andere keer nog wel vertellen, professor. Ja, dat moet je doen, want daar ben ik bijzonder benieuwd naar. Ja, Professor. U, u weet toch wel zeker dat u zich helemaal goed voelt? Ja, ja, ja hoor, ja, ik voel me prima. Lekker. Ik voel mijn kipjes lekker. lekker om zo te zeggen. Ja, heerlijk hoor. Dan is alles gelukkig toch weer goed afgelopen. Ja, zeg dat wel. Alleen, uh, ik zit weer met een heleboel vuile rommel. Maar lieve maartje, daar heb je toch immers de verdwijnenkist voor? Ja, zo is het. Gooi alleen jezelf niet mee, maartje. Want je weet nooit wat er dan met je gebeurt. Oh, jullie. Nee, nee, dat weet je verdraait niet.